Met het NOS-journaal. Verdachten sluiten steeds vaker een deal met het Openbaar Ministerie over de hoogte van hun straf. In drie jaar tijd is al zo'n 550 keer zo'n afspraak gemaakt. En wordt vastgelegd dat de verdachte afziet van een uitgebreide rechtszaak en in ruil daarvoor krijgt hij of zij een lagere straf. Dat scheelt het OM veel tijd. Zulke afspraken moeten altijd wel goedgekeurd worden door een rechter. De grote vuurwerkshow op de Erasmusbrug in Rotterdam gaat komende jaarwisseling definitief niet door. Een crowdfundactie heeft lang niet genoeg geld opgeleverd om de show door te kunnen laten gaan. De inzamelingsactie was in het leven geroepen nadat de gemeente Rotterdam had besloten om geen geld meer uit te trekken voor de show. Omdat de gemeente moet bezuinigen. De organisatie deed daarna nog één keer een beroep op de gemeente, maar die ging daar niet op in. In de haven van Terneuzen is de brandweer de hele nacht druk geweest met een brand op een schip. Die brak uit in het ruim, waar staalafval lag opgeslagen. Het vuur is nog steeds niet helemaal geblust. Er is nu stikstof in het ruim gespoten, waardoor zuurstof uit de ruimte verdwijnt. Daardoor moet het vuur binnenkort helemaal doven. NFC Twente en Telstar hebben gisteravond voor een primeur gezorgd dit Eredivisie seizoen. Beide ploegen wisten de hele wedstrijd niet te scoren. De eindstand was daarom 0-0. En dat is voor het eerst dit seizoen, na precies 100 wedstrijden. En dat is een record. Volgens de statistiekbureaus was het vorige record in handen van de Spaanse voetbalcompetitie. In het seizoen van 1929 eindigde geen enkele wedstrijd in 0-0. Maar toen werden er ook maar 90 wedstrijden gespeeld. Het weer. Lokaal kan het nog behoorlijk mistig zijn. In de loop van de ochtend trekt die mist langzaam weg. En dan breekt de, soms, de zon soms door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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groeit op zaterdag. ZFM, dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM, met nu. Leeft. Potverdorie zitten die gasten van Toebak en er nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Wow. <laughs> Zo mooi. Ach, mooi hè. Doe het raam open. Wat hoor ik daar nou? Mm, het is, is Lente. Dat, is dat hem? Het is hem? Dit is jouw koolmees. Ja, wat leuk. Een Lekker origineel ook weer gewoon. Ja, nee, goed. ja, hij heeft even pauze. Ja, hij heeft te druk gehad afgelopen week hoor. Die komen ja. Jezus man. Hij heeft echt met zoveel mensen zitten praten. Er is er nog niks gekomen. En ik hoorde op Radio 1, hoor ik al het de ogenmorgen. Die zei van nou, voor de kerst werd het niks. En voor dat werd het niks. Maar we zetten in op Sint Juttemus. Ah. Ja, klopt. Het gaat heel lang duren voordat er weer een nieuwe regering zit. Nou ja, goed. Maakt het ook allemaal niet uit. Hè. Er schijnen in de wereld echt grotere problemen te zijn, hoor ik gisteren. Ja. Het is een bloedige strijd die eigenlijk pas de laatste tijd het nieuws weerhaalt. De oorlog in Soudaan. Die inmiddels aan heel veel burgers het leven heeft gekost. De wereld zag niet veel de afgelopen tijd. Wilde dat ook misschien niet? Of kon het bijna niet? Omdat het voor journalisten vrijwel onmogelijk is om dat land binnen te komen. Heel af en toe kwamen de berichten tevoorschijn en, nou, Gisteren was er een journalist die kwam terug en die had een beschrijving gemaakt. Gartoum, de hoofdstad aan de Nijl. Gebroken, verwoest na jaren van gevechten. Een stad aan gort geschoten. Winkels leeggeroofd. Speeltuinen verlaten. Het schijnt echt meerdere keer... nou echt wel tien, nou tien vijf tot tien keer erger zijn... dan in de gaza strook We dachten dat we daar erge dingen hadden gezien. Nou, dan, dan denk je bij jezelf... Soudaan, waar, waar gaat dat nou precies over? De strijd in Soudaan is geen burgeroorlog. Het is een strijd tussen twee legers, twee generaals... die in het verleden nauw samenwerkten... maar nu vechten om de macht... Ja. En die twee partijen worden gesteund door andere landen. En daardoor wordt die strijd in stand gehouden. Ja, precies. En de een wil de goud uit het land hebben... de ander weer de macht terugpakken. Nou, het is een drama daar gewoon. Ik had het totaal niet verdiept, maar ik keek er eens even naar. Ik denk, wow, we hadden nog even een andere oorlog. Trump erop zetten, is dat een idee? Ja, het is zo raar dat het gewoon niet zo in het nieuws is. Nee, nee, klopt. En is nou. het dan omdat die mensen... Uh, dat, dat wij ons niet herkennen, die mensen... dat ze allemaal gekleurd zijn... Nee, het heeft te maken met het feit dat er geen journalisten naar binnen mogen, ook. En omdat ah. we momenteel ook met andere dingen bezig zijn hè, met een regering formeren. Het is veel leuker om die, die partijleiders en die toestanden allemaal even te zien te peupelen met z'n allen. Ah. Dat is ook wel weer leuk om een tijdje te volgen. Het gaat echt over niks dan. Maar, ik, ik, ik wil er toch even aandacht aan Ik denk, ja, het was mij ook om te gaan. Goed, is de zaterdagmorgen. Fijne toestap aanstaan. Wat is u bijgebleven afgelopen week? Nou, de drones natuurlijk, hè? Ja, de drones. Ja, ja. Hier duiken overal op, straks er nog even meer over. Want ja, wat, wat is, dat, is dat gevaarlijk voor ons? Ik bedoel, uh, moeten, we onszelf, moeten we zelf een uh, shotgun kopen? En als we een drone zien, mogen we die neerschieten? Als het op ons eigen terrein is. Maar ja, wat is ons eigen terrein? Tegenwoordig hebben we niet heel veel eigen terrein. Het een te is vrij, hè? Ja. Tot, uh, ook tot drie kilometer of mijl. Net als uh, uit de kust. Dat ja? je de drie mijlzone hebt. Heb je dat daarboven ook? Oké. Okay. Weet ik niet. Dat, nee, ik, ik, ik, ik heb er geen verstand van. Nee, oh. ik, daar kwam het gevaar nooit vandaan. Het was alleen die buurman die af en toe de muziek al hard aanzet. Dat was mijn gevaar. Maar verder had ja. ik geen gevaar. Nee, <laughs> zeker niet. Dus ik ben niet nieuwsgierig. Maar goed, jij maakt je toch wel de, uh, zorgen om de drones? Ja, weet je wel. beetje wel. Beetje ja, wel. ja okay. zeker. Ja. Maar ja, we gaan het allemaal afwachten. Weet je, het heeft nu gewoon geen zin om met uh, de, die knoop in je maag te leven. Want uh, uh, zolang er niet echt iets gebeurt... je kan je even een beetje voorbereiden met een noodpakket hier of daar... Maar, ik hoorde nog weer een spotje op het nieuws. Ook weer ja, of, was wasse neus, vind ik een ja, beetje. Ja, een, een spotje van zorg dat je wat in huis Want voordat je weet, uh, het is niet de kwestie van... Uh, dat het gaat gebeuren, het gaat gewoon gebeuren. Er gaat toch even een keer de stroomstoring komen... waardoor alles uitvalt en dat je dan echt op jezelf wordt teruggeworpen. En heb je dan een pakketje, kan je zelf bezighouden. Hè? Huh? kan ik niet meer op het kastje kijken? Hè? Huh? kan ik niet meer op het kastje kijken? Ja, dan moet je toch maar die gitaar pakken. Hè. Ja, zoals ik al zei, van... Uh... Gaat die zonder stroom dan? Wist ik helemaal niet. Een gitaar gaat zonder stroom, ja Aha. Ik dat alles en het en jij, jij met het klussen en zo, dat gaat Ja, maar wel ik behoorlijk. moet hem stemmen dan. En ik stem hem altijd via dat apparaatje. Oeh, ja. Ja, dan moet ik ja hem ik stemmen. ik heb ook nog een piano. Dus dan kan ik het daarmee stemmen. Oh, kijk, dat is wel waar. Ja. Nou, als je één snaar gewoon stem En dan kan je de rest op, op die ene snaar afstemmen. Dat kan je wel doen. Nou, nee, dan letterlijk je afstemmen. Ja, oké, afstemmen. Oké, keer door vijf dus red, pakken. En dan nou, maakt dat verder niet Dat is ook technisch geluid Goed, welkom bij het radioprogramma The Academic. En Why can we be friends? Wat een mooi gegevens. Ja <laughs> Especially not with her. You've heard it. why can we be friends? Dat is altijd de vraag. Ja, en zit er altijd een verhaal achter. Ja, gaat het over het goud? Gaat het over het geld? Ik weet het allemaal niet. Nou goed, uh, mooi gegeven. Je betoeboek leeft in, de, in, het, uh, ja, in het radioprogramma. programma. Straks natuurlijk weer de geschiedenis. Het is 8 november. We kijken wie de jaren is en we zijn een aantal uh, interessante dingen gebeurd. En vandaag in de telegraaf nog te lezen schimmige reis naar het paradijs. Het schijnt dus dat op de sociale media, op Facebook en op allerlei je andere Instagram... staan allemaal uh, ja, reisjes aangeboden door mensen-smokkelaars En die, ja, zonder gêne vertellen ze dat het, dat het in Europa veel beter is... en dat je met een bootreis daar naartoe kan worden gebracht. En daar staan foto's bij, er staan icoontjes bij. Weinig tekst, maar echt laagdrempelig wordt dat voor mensen... die dus echt uh, nou, in Afrika wonen en denken van wat doe ik hier nog? Ja. En die kijken dus op dit soort... ja dit is de facebook als Je denkt van... Oh, dat valt allemaal weet Het ziet er wel mooi uit. Allemaal mensen lachen in een boot met z'n allen. Handen omhoog. Zo van... Nou, jippie. We gaan naar het nieuwe land. Het beloofde land. En, uh, uh, berichten van uh, zogenaamd uit Nederland. Van een politieagent die veel aardiger is. Met dan wel weer afgedichte uh, gezichten dat je niet herkent. Maar goed. Er staan allerlei gekke dingen in. Dat je denkt van... Uh, allemaal nepberichten ook. En uiteindelijk kan je dan bedrag overmaken. En, dan, en dit spreekt heel veel mensen aan. Hè? Laaggeletterde, maar ook mensen die meer geld hebben... Uh, om te denken van, nou, het is nog niet zo slecht om naar Europa te reizen. En dan kan je dat boeken. Het is, het is gewoon net of je een, een, een, een reisje naar een vakantieboek, zeg maar. Zo lachdrempelig hmm. willen ze het maken. Dus, en dit schijnt allemaal niet verboden te zijn. Dus dit is, dit is wel uh, bijzonder. Dat dit, ja, reisbureaus die, uh, die schieten als paddenstoelen normaal gesproken ook al de grond uit. Hier in Nederland ook trouwens, Ja, hoor. Ja, nou ja, dit daar ook. En uh, dit op internet kan je dat vinden. En als je echt aan de grond zit en je komt dit tegen. Dat je, nou ja, waarom ook niet? En dan, dan staat er ook nog een icoontje bij van een boot die er een kap zeist. En als je, nou ja, dan ontmoet je je maker. Is dat zo erg? Hè? Dus je ja. hebt toch van het islam dan, dan en dan ontmoet je hem eerder. Dat is het risico. En uh, de risico's worden wel benoemd, maar niet, niet zo'n ja, zo hoge mate. Want er zijn wel heel veel slachtoffers geval, afgelopen jaar met die boten. Ja. Goed, wat zit jij te lezen? Ja, over, dat, over uh, Kenia. Het schijnt dat het land uh, in Oost-Afrika die uh, wordt getijsterd door droogte. Ja. Voor, voor boeren wordt het echt steeds lastiger om hun vee te voeden. En daarom uh, hebben we steeds meer mensen daar die zeggen van nou ik verkoop een paar koeien en ik koop kamelen ervoor in de plaats. Oh. Want die kunnen gewoon veel beter tegen de droogte. Ja, maar heb je diezelfde pro productie of dezelfde voordelen dan? Koeien nou, krijg je melk van en. Nou, ze, ze kunnen graas op droog gras en koeien hebben vers gras nodig en dan anders stopt de melkproductie. Maar bij kamelen gaat dat gewoon door. Ze kunnen meer dan een week zonder water, terwijl koeien maximaal een paar dagen kunnen overleven okay. zonder water. En is dat melk net zo lekker? Dat weet ik niet. Maar ja, ja. ja, het is wel fijn dat je melk hebt. Want uh, als, je gewoon, als de koe geen melk heeft, dan houdt het op natuurlijk, hè? Ja, ja kan. je is geen, ook ik, ik weet, je weet, weet niet mee of er kamelen is en zo. De, de, maar ze hebben echt de hele economie al ver, ver, ver, veranderd. Ja. Want er komt veel kamelenmelk inmiddels uit Noord-Kenia. Noord Oké, oh, okay, toch wel? En uh, ze vragen tegenwoordig in het restaurant of je kamelenmelk of gewone melk wil. Dus noemen dus we het, het witte goud. Kijk. Ik vind het toch wel bijzonder, hoor. Ja, creatief opgelost, zo. Ja. Gewoon koeien omzetten naar... Uh, nou, dat kunnen we hier in Nederland ook doen. Oh, wat is de stikstofuitstoot van een kameel? Nou, ik denk wel dat het minder is. Want die, uh, die eet heel weinig gras. Ja. Eet een beetje droge bladeren en hey, zo. Ik zie uh, je gat in. Nou, wel. Sommige boeren hebben dat ook wel gedaan. Die hebben een veestapel ook wel omgetun. Maar <laughs> het zou toch af zijn als je hier, ja. zeg maar... Heel veel kameel hebben gestaan in plaats van koeien op het uh, land. Hoewel, wat moeten ze op het land? Want daar, ze eten geen gras. Dus ze moeten ergens anders staan. Ja. Ja. Yeah. Het is wel een mooie oplossing. En, uh, het is wel een creatieve ik zou het wel eens oplossing. Willen proeven. Ja. Nee, ik heb laatst havenmelk. Ik Ik heb alleen havenmelk. Nou ja, prima. En ik denk, hé, hey, dat zou ik veel lekker dan gewone melk. Meen je dat? Ja. Oh, ik hoor hier dat er hier een veganist in wording is. Dat weet ik niet, maar ik vond mijn koffie in één keer veel lekker. Ik denk, nou ja. Oh, grappig. Ja, laten we dat maar doen dan. Ja. Goed, straks de verrichten zit eraan te komen. Eerst even Romana Flowers and Dead Summer. ...dat het over is. Ja, ik zat helemaal in de gaten. De plaat is over. Ja, precies, ja. Elvie Templeton en Forever It's Not Enough. Ik wil langer doorgaan, zeker daarvoor. De Romana-Flauwse. Ik kende de band niet. Ik heb er al proberen wat dingen over te vinden. Ik kan niks over vinden. Ik weet alleen dat nou Rodgers met een van de platen... Zijn borst per heeft genomen. En dus dat is in één een keer een, uh, echt een hele andere plaat geworden. Ongelooflijk. Ja. Wat een plaat. Zeker, dat is echt niet goed gewoon. Die ga ik binnenkort ook even draaien. Ik vond dit ook wel een geinig plaatje. En dat heette uh, Dead Zomer. Ja, die zomer, dat weet ik allemaal nog wel. Ja, weet jij trouwens, heb jij echt één nog in je hoofd... die je goed kan herinneren, die echt hey, heel veel indruk heb je hebt gemaakt? Ja, zeker. Toen ik, jong, toen ik heel jong was. Ja. En dat, uh, dat je toen dat bunker door had uh, in de duinen, daar bij uh, Parnassia en zo. Oké. Okay. En daar mochten wij af en toe gingen we heen. En het was zo'n zomer dat het eindeloos warm was en uh, warme nachten. En volgens mij had je nog niet eens wintertijd. Of uh, zomertijd in die tijd. Dus het okay. was heel vroeg donker en zo. Ja, ja. ja en dat, okay. was, uh, dat was toch een mooie zomer. En dat is één zomer geweest. Dat uit, of ben je er meerdere keer geweest? Nee, één zomer. Dus op een gegeven moment is het, uh, zijn die uh, bunkers zijn opgeblazen of zo. Oké. Okay. was het over. Oké. Okay. Dus, maar het was toch wel mooi bij gewoon inderdaad die zee. En dat je door een tunnel naar het strand ging. En, en je ging volleyballen. Ja, ik was toen 14 of 13, weet je wel. Ja, wat, ja, het, ja, ja. Wat gaat er allemaal komen in het leven? Oh, ja, ja, 14. ja maar dat, dat zijn die zomers als je kind bent, hè? Ja. Dan lijken de zomers eindeloos lang. Ja. En toen was het ook altijd mooi weer. <laughs> Wat je je herinnert, ja, hè? He? nu blijft het alleen maar regen. Ja. En de aarde warmt op. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is onzin. Ja. Nee, ook nee, okay, heel leuk. Omdat, ja, ik heb niet echt één zomer die ik terug kan halen. Nee, dat is wel... Uh, dan moet ik toch nog een keer mijn best. We moeten even onder uh, hypnose gaan misschien. Is dat oh, okay. Om even wat dingen ja. terug te halen. Nou ja, ja, ik had dan ook altijd dat ik zomers dan met de padvinderij op kamp ging. Oh ja. Dat was eigenlijk ook, ook wel uh, in die zomer dan wel een hoogtepunt. Want daar gingen nooit op vakantie. Maar ik, mijn zoon heeft bij de padvinderij gezeten. Ja. Zijn altijd wel appartementen. Ja, ja nou, misschien ben ik dat ook heel apart. Ja, nou goed, ja, mijn zoon was ook apart. En ik moest altijd wel even wennen. Het is er altijd weer, ja, nee, ja, goed. Ja, onder een kleedje slapen en allerlei opdrachten. En dan, nou, ja, goed, dat onder een vind kleedje slapen? Ja, onder een kleedje, ja, gewoon onder had gewoon een slaapstuk bij zich. Ja, nee, oh, onder, een, onder een zeiltje, oh, nee, onder wij, een boom. wij sliepen vaak ook in een boerderij. En dan waren die stoelen, ja, de, maar. Toch stonden die. op het land... Dat is niet en dan er moesten wij een luchtbed en dan uh, lag je in een uh, stal op, op het steen. Oh ja. En uh, ja, nee, dan ging je ook... Wat uh, was dat nou? Uh, uh, in, het koeien, in de koeienwijg ging je van die... Uh, Balspellen doen en dan zakt hij altijd net even door zijn koeienvlaai. In. Ja, ja, ja, en dan kan je schoen ook weggooien. Dat is de ook ook enige zat, zomer. Ja. Ja, enig. je, je, je moeder kon hem ook heel lang nog herinneren in die zomer. Ja. Dat is die hele dure, geen persoon oh, in één keer. Ja, die hadden we toen helemaal niet, joh. Nee, Eén dag, ja, nou ja, goed, geen toekomst weggooien. En de zomers kregen wij van die waterschoentjes. Ja? Die waren voor de zomer wel, oh, dus helemaal die, geen goede die, schoenen. Dus die voet, die heeft echt heel lang geroken. Ja, dat zijn waterschoentjes, die spoel je af, klaar. Ja, nee, dan zie je, je in een, in een, in een grote vlaag je staat zakken er doorheen. Nee, die, die, die prut zeg maar tussen je tenen zitten. Nou, ik heb het ooit op mijn schoen gehad. Ik, ik kon het echt. bijna Bies, niet. Hè? Ja. Nee, je kon het niet afkrijgen. Nou, het maakt niet uit. Niet onze koeien afvallen. Nee, want er worden al heel veel koeien weggedaan. Die worden ingevoerd voor kamelen. Hebben we net oh, al ja, gehoord? Ja. Dus, Inderdaad. Uh, nou, nog één klein berichtje dan. Dan gaan we door. Ja. Yeah. Nou, je ja. bent zoek. Nou, doe we eerst wel even muziek. Er waren we ook niet. Goed. Hier. De Beaches. Dit is say too much? Did I ever say too much? No hard feelings is de laatste zin, Deze wat allemaal op te vinden is. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Rondje Dorp is weer nieuw leven ingeplaatst. Ja, het en, en, tien horeca hadden zich aangesloten. En de bedenkers zijn erg tevreden van deze aflevering. Er was genoeg belangstelling, groot enthousiasme werd er meegedaan. Met Facebookpagina van de Wapen van Zandvoort, die dus ook meedeed, stond dronken mensen gegarandeerd nuchter blijven op eigen verantwoordelijkheid. Ja, Sportcafé Buitenspel had twee volle bierpullen neergezet en die moesten dan zeg maar, die stonden op twee grote tafels en dan moesten ze zeg maar een klein stokje daarvan nemen, niet doorslikken en dan die andere bierpul op die andere die leeg was weer vullen. Echt van die leuke spelletjes. Verder was er ook nog... Uh, en dat mocht niet doorslinken natuurlijk, logisch. Uh, ze had nog nooit zoveel bier verkocht, vertelde ze. Wel apart. Goed, slecht lopend café of uh, hebben ze heel veel van die spelletjes gespeeld? Ik denk het. Ja, heel ja, ja. veel van die spelletjes hoop ik dan. Goed, Morgen. verder was in de nog een groot dartbord van stof gemaakt. En dan moest hij dan weer met een groot steen op, groot op gooien. Welke blijft zitten? Dat lijkt me best lastig. Ja, met de ontstopper. Ja, dan moet je echt heel nat maken. Moet je maar goed, dat soort spelletjes zijn al gedaan. En oh. degene die er de verslag van heeft ge gemaakt en in de stand van vakantie die zegt. Ik ben de eerste uur aan het kijken geweest, daarna niet meer. Dus ik heb geen idee hoe dit allemaal afgelopen is. Ze had gehoord zonder kleerscheuren. Zijn er zijn geen gewonden bij gevallen. Nee. Dus volgend jaar komt het weer. En maar als jij dronken bent, dan val je heel relaxed volgens yeah. mij. Dan ja, zeker. met zo'n hoofd net op zo'n oranje. Oh nee, Fuck. nee. Oh, ja. uh, afgelopen. Zaterdag ging ik naar het dorp en toen kwamen er allemaal mensen aan rennen in de regen. Het stroom van de regen toen. Ja. Maar dat waren de deelnemers aan de Elf Stranden tocht van de Hartstichting. Ja. Maar ze hebben gewoon toch een recordbedrag van 505.328 euro opgehaald. voor onderzoek naar erfelijke hart- en vaatziekten. Oh? Het aantal deelnemers in totaal waren er 6329. Dat betekent een nieuw record voor het wandelevent. Maar ik zag ze echt rennen hoor, dus dat was niet alleen maar wandelen. Oké. Okay, maar ja, het is dus dus de laatste jaar echt uitgegroeid tot een van de grootste sponsorwandelingen van Nederland. En uh, ja, volgend jaar zal het ongetwijfeld weer zijn. Maar het er staat het. dus ook routes van 12,5, 25 en 50 kilometer. Ja. Maar, uh, ja, er waren echt een aantal hardlopers. En ik ging gewoon naar boven ergens de straatje. En werden ze boos omdat ik in de weg liep. Oh! Ja, maar ja, er stond helemaal niet dat je die straat niet in mocht. <laughs> Ja. Wilt u weggaan? Ik ben met een sportevenement bezig. Toch? Ja, jammer joh. De openbaar gelegenheid hier toch? Nee, ja. het is die fietsers, weet je, die uh, wiel, wielrennen zeggen. Uh, trink, trink, aan de kant, ik ben met de Tour de France bezig. Ja, leuk hoor. Goed, Hennenkwekerij in de Curiestraat uh, Noord is dat. Uh, is, uh, ja, ondanks uh, controle hebben ze die gevonden. En de burgervader uh, had dat uh, ja, pand, zeg maar, voor drie maanden helemaal dicht gespijkerd. Uh, is onveilig, onleefbaar, mag er niet in de buurt worden uh, gekomen. En uh, ja, ze hebben dus binnenkort, hebben ze dus... Controles, uh, en dat, is dan, uh, dat wordt dan gecontroleerd op de ondermijning van het gezag. Dat klinkt echt heel of er een als uh, een weer aan de gang is. Maar goed, uh, dit doen ze om te kijken of er wit wordt gewassen via winkels, illegale bewoning. En oplettende bewoners uh, die kunnen hier aan meewerken en die geven af en toe ook tips door. Zoals vorig jaar is er ook al een tip doorgegeven dat er een Hermkwekerij was op de Van Helenemweg. En uh, ja, dus dat heeft ook geholpen om dat op te lossen. En uh, nou, heb je iets verdacht gezien, dan kan je even bellen. Het is allemaal uh, anoniem. Dat is uh, 0800-700. En dan kunnen ze met jouw tips aan de gang gaan... en het een beetje veilig houden hier in Zandvoort. Dat is een heel goed idee. Ja, zeker. Uh, heb je nog stukken spullen thuis? Uh, volgende week, uh, vrijdag over een week, 21 november... kan je van 2 tot 4 naar Pluspunt in Zandvoort Noord. En daar worden alle, zijn allemaal mensen die gaan uh, je helpen met het repareren van elektrische apparaten... maar ook lampen, kleding, snoeren en loszittende onderdelen, et cetera... En alleen de materiaalkosten moet je dan betalen. Oké, okay, leuk. Ja, dat zijn voor die mensen, net zoals Repair Shop... Die, ja. zijn, die zijn gedreven om dingen te maken... en gaan heel ver in dingen op te lossen. Goed, jij ja, ja, was er vorige week al geweest... stond vandaag uh, in de Zandvoortse te lezen... serene sfeer bij de Zandvoortse lichtjesavond. Ja. Landelijke trend rond uh, alle zielen... En uh, nabestaanden konden daar herdenken. Uh, Het was de negende keer. Veel vrijwilligers hebben hierbij geholpen. En 400 mensen zijn daar uh, bij de Noorderduinen geweest. Kregen een lindersakje met bloembolletje. En uh, verder was er een houten duif. Uh, was er was een diverse opkomst van jong naar oud. En uiteindelijk zijn er 106 namen opgelezen. Uh, door uh, Ernst de Brokmeijer. Uh, uiteindelijk, uh, bij al die namen werd een lichtje ontstoken. Dus het zag er in, ja, uiteindelijk heel mooi uit. En er was ook een dierbegraafplaats naast, die ze ook helemaal verlicht hadden. Dus, ja, het is echt wel mooi. Volgend jaar is het de tiende keer en het brengt mensen echt samen. Mooi om te zien. Goed, andere dingen? Ja, ik zie hier ook nog een bericht, maar nou, het is wat ouder... maar dat Zandvoort wil de eerste badplaats van Nederland worden met een strandlift. Ja, De, ja. de grote vraag is alleen waar moet die lift komen... En ze keken al naar het pand van de rotonde op het bladhuisplein... waar eerder de strandpolitie was gevestigd. Die is er toch nog steeds? Ja. Maar ja, dat zou inderdaad wel een mooie plek zijn om een lift te maken. Oké. Okay. Ja, nou, ik ben ik, het kan... verbazen. Ik, ik ken dit bericht helemaal niet. Ja, ik heb het al eerder gelezen dat ik er niet mee bezig zijn. Alleen, dat, dat, dat was wel een paar centjes wat het moet kosten. Sowieso, het onderzoeken kost al heel veel geld. Dus het is even voor zich uitgeschoven. Maar het is een oud plan alweer eigenlijk. Vier ja. terugbrengen van 20 tot 35 procent... De OPZ heeft grote vraagtekens. Ze willen namelijk een snelle busverbinding maken tussen Amsterdam en Zandvoort. Ja, daar gaat wel heel veel belastinggeld naartoe, zegt, uh, van de, zegt Zee, de partij uh, die hier is. En daar kunnen ze wel beter het geld weer gebruiken voor het openbaar vervoer verbeteren. Nou goed, er wordt naar gekeken om dus een verbinding te maken tussen Zandvoort en uh, Amsterdam. Een snelle busverbinding, waardoor dus één of misschien twee banen helemaal vrij blijven om de, die bus op hoog te stellen. Zo... Naar nou je strandbestemming kan brengen vanuit Amsterdam. Dus nou ja, goed, daar is een idee een, een plan over bedacht. En daar wordt nog over gepraat, in ieder geval. Goed, tot zover de handwoordsberichter. Tijd voor de muziek. Ja, even een moment van rust. We anders nooit. Nee, weet ik, waar nou komt dat nou in één keer vandaan? vroeg morgen moment voor is toch nergens nodig? Je moet toch wakker worden en het leven Why tegemoet gaan. Was it just the way that I talked about you all night long? Cause I had to throw this way about someone How did they know? Ik weet niet, ik heb er geen idee van, ik heb niet overal verstand van. Goed, hoe leeft op de radio, uh, straks nog meer geinig muziek. Eerst kijken we nog even naar de wereld. Ja, het zit er weer aan te komen. Ja, jezus. Daar gaan we met z'n allen. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Jazeker. Sinterklaas. Zeker, Sinterklaas zit er weer aan te komen en vandaag in de telegraaf te lezen dat hij op Tessel komt natuurlijk en dat ze daar fanatiek bezig zijn met allerlei voorbereidingen, al echt vanaf de herfstvakantie. Op Op Tessel. ja. Het is echt het, in, de eerste keer in 40 jaar of zo dat hij daar komt. Niet iedereen is er heel blij mee. Onder andere een visser hier, uh, Schipper uh, Frido. Die zegt, dat is allemaal wel leuk, maar ik kan die dag niet uitvoeren. Of uit, uh, uitvaren. Ik kan mijn taak niet uitvoeren. Dan moet Sorry. je gewoon lekker eens een dagje nemen. Ja, maar dat is uh, in, in de in, in Dus uh, daar hoor je niets over dat Op dat zaterdag. goed wordt. Ja, blijkbaar. Ja, blijkbaar gaat die, uh, die... is die haven bezet dan. En dan kan hij niet zijn bootje ergens anders neerleggen. Je, gaat toch, je hoeft niet vanuit de haven, Ik kan toch ergens vandaan. Nou goed, wees creatief. Maar goed, we zijn nog niet bezig om daar allerlei voorbereidingen te treffen. En ja. Ze hebben daar op... Uh, Tessel hebben ze 12.000 slaapplaatsen. Dus... Uh de Krim heet dat daar? De Krim. Oh. Dat is wel grappig, bedacht die naam. Ja, nou, maar dat heb je in Haarlem ook, hè? Aan, je ook aan, de de Krim? De ene, aan de kant tegen Bloemendaal van Haarlem. Ja. Dus aan de andere kant van de randweg, dat noemen ze ook de Krim. Oké, okay, nou, dit noemen ze ook de Krim. Er zijn dus twaalf, to, to, to, totaal 12.000 slaapplaatsen. En die zijn redelijk vol geboekt. Iedereen wilde er naartoe, iedereen wil het meemaken. Dus nou ja, het, het is grappig. En uh, ja, ze hebben er ook nieuwe presentatrice. Je zit even te kijken. Uh, Merel heet ze. Uh, Merel, beste Prik. Ja, mooie dame. Beste ja, zeker. Ja, en uh, het staat ook nog een beetje duwtje dubbelop. Ook van die mooie krullen. Oh ja. Ja, leuk. Ja. Ja, goed. Nou ja, over die uh, bekende Nederlanders gesproken. Ja. Nu is die ene Viola holt ook uh, ja. verscheiden. Ja, ja Albert Vlinde Albert gisteren bij uh, een van televisieprogramma bij RTL volgens mij. Die vertelde ook van ja, ze zat op de bank. Ze had net toch al leuke tweetjes gepost dat ze een mooie dag had gehad. Dat ze echt had genoten van het leven. En toen kreeg ze een hart van het teveel En haar man zat naast haar. En nou, ja, ja. Ja, die heeft er een mooi kleedje overheen gelegd. En toen was dat het. Maar en... het is ook wel, het is wel uh, dat je heel mooi, mooi is als je op die manier gaat. Ja, dat, dat je gelukkig iedereen, bent. Hè? Ja, 76. Nog niet heel erg oud. Dus uh, ze, ja, van alles was ze nog bezig. En ze heeft ook geleefd. Albert Verlinden zet echt wel een mooi, uh, mooie persoon neer. Die echt wel in het leven stond. En alles had gebruikt. En uh, seks ook niet schuwde. En echt wel van alles heeft uitgeprobeerd En uh, ja, ook echt die vijf uur show. Ja. Maar hij heeft echt groot ge gebracht, Omdat ze zelf ook zoveel beleefde. Kon ze ook heel veel dingen kwijt in die vijf uur show. Ja, dus nou ja. Wel mooi. Ja, dus dat is mooi om, dat, om te zien. Ja, ja en, en Joost Prins, hè, die is er ook niet meer. Ook niet meer. pratenmaker op zee. Die Erik Engert. Ja. <laughs> Ja. Nou ja, weet je, we hebben een oud uh, voorzitter van hier van de radio. Ja. En, uh, en, en die, uh, die leek er een beetje op. En die ging op vakantie ook gewoon poseren. Alsof, alsof je hem was. Ja, echt waar? Ja, echt waar. Mensen, mag ik met je op de foto? Ja hoor, zeker. Ja, ja, ja, ja. ja, dat grappig ja, is zo. altijd leuk om daar misbruik van te maken. Ja Kijken hoe ver uh, je kan gaan. Ja, dat was vroeger. Dat doen niet. Nee, nee, wij maar houden ze. Ons. Zeker wij houden allemaal stil, nou, Wat he? zit jij nog gelezen over het ja. sprookje? Wordt ja, een sprookje? sprookje. Uh, ja, een sprookje wordt werkelijkheid. Er was een inwoner uit de buurt van de Franse stad Lyon... Die, uh, die ging een zwembad aanleggen in de tuin. En toen bleek er dus gewoon dat er een aantal zakjes waren... en dat er zaten vijf goudstaaf en een hoop gouden munten huh? in. Oké. Okay. Ja, hij, hij, dat uh, was in het in Nuvier, Sur saône En ze uh, zaten er echt in plastic zakjes. En hij had dus bij de gemeente gevraagd van... goh, ik heb dit gevonden en uh, is het erg? Uh, is, heeft het uh, historische waarde of archeologische waarde? Dat had het niet. Dus dan mag je het gewoon houden. Huh? Ja. En waar het vandaan komt is een mysterie. Hij had de woning een jaar eerder op de kop getikt. De vorige eigenaar is overleden. En de staven zijn 15 à 20 jaar oud... en werden vervaardigd door een fabriek uit de buurt. Oh. Dus een goudomsmeldfabriek. Dat is ook wel bijzonder. En die hebben dat nooit gemist. 700.000 euro is dat waard. Vijf goudstaven. Oh. ja. En ja, zeker nu met die uh, enorme uh, stijging van de prijzen... is het natuurlijk wel bijzonder. Ja, ja. dat is... Uh, ja, ja, dan wel... heb je het huis gekocht... Nou ja, je kan gewoon, nou, maak het wat maar wat groter. Zet er maar een duiktoren bij, zou ik zeggen. Ja, zeker. <laughs> ja, dit zijn echt dingen, die geloof je gewoon niet. Je nee. Denkt, nou, nou, een mooie verhaal ja. hier. Goed, straks uh, de geschiedenis. Eerst even kijken, want ik, ik ben even de draad verkwijt. Oh nou, ja, dit had ik voor weer klaarstaan. Komt zeker. door dat goud, hè? Ja. denk ik, ja. Nee, ja, dat wil ik wel. ook. Ik kan ook die schepje pakken en in de tuin aan het graven gaan. Ja. Ons is al het uh, ding opgespoten, dus vind ik niks. Ja, oude vuurwerk voor mijn zoon, dat ik daar begraven heb. Ja. Sorry, wat zeg ik? Nee, niks. Helemaal niks. Goed, eerst even in de circa waves. en Stick around. We rondhangen, leuk als je blijft rondhangen. De uh, Circa Wave is een nieuwe plaats. Stick around hier uit het grijsachtige wordt, Maar kan toch elk moment de zon doorbreken als je naar onze radio, uh, naar ons radioprogramma kijkt? Gek, gek. Nou, uh, de wereld kijken we in. En een van die dingen die ons bezighoudt is natuurlijk, ja, wat doe je in het weekend? Ga je wel eens op pad snel? Nou, de famieuze uh, Burghen is een, uh, ja, dat is een, dus zeg maar een uh, nachtclub in Duitsland. En uh, dat schijnt minder populair te zijn. Uh, sowieso heel veel de nacht, nachtclubs in, uh, in Berlijn die zijn minder populair. De kosten gaan hoog. Huurprijzen, andere kosten, uh, personeelkosten gaan hoog. Dus nu gaat de Schultz... Uh, oh nee, het is Sluis voor de Swoots. Schultz. Ik kan niet uitspreken. Sluis schu is de afkleiding. Ja, Sluis schu voor Schultz. Ja. Ja? Ik vind het echt Duits. En wat goed, betekent dat precies? Nou, uh, dat, is een, dat is een nachtclub die onderste. Uh. Sluus! En oh. die gaat, die, die gaat sluus. Oh. En uh, dat heeft te maken met allerlei kosten die erbij komen tegenwoordig. En uh, ja, ze hebben daar een uh, legendarische nachtclubleven opgebouwd in Berlijn. En steeds meer nachtclubs kunnen uh, hun hoofd niet boven water houden. En dat is wel heel triest. Want ja, daar komen drag queens, daar worden shows opgevoerd. En het schijnt dat steeds meer mensen eigenlijk minder uitgaan te gaan. Om dat, dat maar maakt die cocktails iets goedkoper, jongens? Dat heeft er niet alleen met te maken. Uh, vroeger ging je uit om nieuwe muziek, om andere mensen te ontmoeten. Tegenwoordig heb je daar een app voor. En tegenwoordig kan je op Spotify je eigen nieuwe muziek ontdekken. En ze vinden het misschien toch allemaal een beetje spannend om andere mensen te ontmoeten. Je hebt een bepaalde theorie over het leven. En die andere mensen dat weet ik helemaal niet. En op zo'n zo zo mobility car, dat allemaal gewoon schriften. Schriften dat je denkt: die niet, die niet. Oh ja, die denken hetzelfde als ik. Dus je kan veel makkelijker tot elkaar komen. Terwijl in zo'n nachtclub is dat gewoon wat spannender. Maar heel vaak mensen worden toch wat conservatiever. Ja. Dus heel veel nachtclubs vallen om. En dat is toch wel jammer, ja, jammer. hoor. Dus de queerclub, de smooths, probeer het toch een keer. Die gaat dus sluiten. En één persoon die daar rondliep, eh, Drag Queen eh, Carrie. Die baalde wel, want die werkt al wat jaartjes daar. En die moet afscheid nemen van heel wat vaste gasten. Sorry, ik zie echt een hele oude man, zeg maar, voor me. Maar dat zal niet de enige Met zo'n net t-shirt, weet je wel? Met van die, zo'n gehaakt t-shirt, weet je wel? Oh, die, ja, het is Nee, ze maken het wel echt wat meer van alleen een gehaakt t-shirt, hoor. Nee, ik zie wel zo'n heel, zo'n volwassen. Ik zie wel een man, een klant, met zo'n volwassen t-shirt aan. En denk ik van, ik ga even een nieuw shirt aan als je volgende week komt. Ja, net even. ja, ja. Of van die ja, mannen misschien... die, die zo'n rood jasje aanhouden. En dan is hij rood of is hij aan het roos worden? Nou, misschien moet je hem ze wegdoen. Ja. ja, hij zit zo lekker, snap ik allemaal wel. Maar ja, ik nou, heb we... ook het idee van. Misschien krijg je straks wel weer van die underground clubs. Want zoals in Zandvoort zijn er ook uh, helemaal geen nachtclubs meer. Nee, dat is gewoon niet zo. En dan denk niet. ik van: op een gegeven moment willen mensen toch wat? Ja, je hebt die festivals, maar de hele winter zijn die er niet. Dus wat hey. gebeurt er in de winter dan met die mensen? Zitten die dan nou, heel is... suf uh, tv te kijken? Als of... ik naar mijn eigen zoon kijk, die heeft heel veel uh, festivals be bezocht. En nou, hij heeft er pas alleen eentje bezocht. Maar daar was het zo koud dat ze dachten: nou, dat gaan we niet meer doen. We houden het nu wel even uh, voor gezien. Dus dan gaan ze gewoon ergens op een terrasje wat drinken. Dus, uh, ja, maar is het ook goed, wel uh, een beetje saai dan? Dit is ook een beetje saai. Dan moet je het volhouden totdat uh, tot het wat warmer wordt. Maar goed, de nachtclubs gaan echt. Uh, ja, de Mensen gaan dat avontuur niet meer aan. Want ze vinden het toch wel een beetje spannend. Het ja, was hier wel voor de corona al een beetje. Na nou, corona heeft het verergerd. Ja. En, uh, maar ik zie hier wel misschien uh, iets in van uh, dat ze bijvoorbeeld in de grotten in Valkenburg of zo dat ze daar misschien wat gaan doen, weet je. Dat is ook spannend. En dat, ja. uh, en dat je dan uh, op die manier uh, toch nog elkaar kan zien en op een spannende plek. Maar wat of? ik begrijp, zoeken steeds uh, minder mensen spanning op. Ja. ja. ja mensen worden een beetje gezapig. Dat is het juiste woord. Nou, gezapig. Ja. ja, als je op het mobiel allemaal zo'n beetje kan meepakken, dat je denkt, ja, waarom moet ik de deur nog uit, joh. En uh, dan nodig mensen thuis wel uit. Van mijn soort. Ja. Het is juist het grappige. Ik heb ja. een paar keer vrienden gehad die totaal al tegenover waren uh, als mij. En dan is dan ik dat ben. En dan is het echt een uitdaging om, om elkaar te begrijpen. Je denkt van: gast, waar heb je het over? En dan krijg je heel erg vage gesprekken. Dat is vaak ook wel heel leuk. Ja. Goed, nou, het is over even de filosofie. Of wat, uh, wat het gaat worden in de toekomst? We pakken even het gitaartje. Ja, dat hoor je normaal nooit: gitaarmuziek. Ik weet het, dit is, is wat anders. Pietspit MacPie. Get you out of here Keep on it, I you to know You Class Ja, wat een lekker gitaartje. Mooi zeg. Ja. Wat is dit toch mooi? Ja, ik vind het ook echt heel mooi. Hoor. De MacPie en het heet Pits zo heet de band. Ja, dat ga ik nooit nog horen. Maakt niet uit, die hoor je hier, hè. Dat soort muziek gewoon hoor je hier. Nou goed, uh, harde woorden in de Telegraaf vandaag over afslank medicijn zelf bepalen. Ze hebben weer een poeltje gedaan. En de afslank medicijn in het basispakket werd gevraagd aan heel veel mensen... En 65% zei, ja, doe je, dat gaan we echt niet doen. Wij gaan geen afslagmedicijn medicijn in het basispakket aanbieden. Ik ga niet betalen voor die gasten die zichzelf helemaal vol vreten. Zo, dat zijn echt duidelijke woorden. 28% zegt, uh, ja, doe maar wel. Ja, dat zijn die gasten die natuurlijk zoveel hebben gegeten. Nou, doe even normaal. Jezus. Nou goed, zij hebben echt wel harde woorden hier. En uiteindelijk moet deze actie uh, 2,5 miljard euro gaan kosten, deze operatie voor deze 1 miljoen mensen... om die, die BPM van boven de 30 naar beneden te krijgen. En uh, ja, heb je hebt natuurlijk ook nog uh, Ozempic Heb je natuurlijk ook nog. Daar zijn ze in Amerika-fanatiek mee bezig. Uh, Trump wil dat zeg maar in het basispakket krijgen... om uh, mensen, die, die zijn echt heel groot... om die zeg maar op de uh, juiste uh, grootte te krijgen... Dus uh, ja, het, het slikken van medicijnen en prikken. Ja, is dat de oplossing? Of moet er toch iets anders gaan gebeuren? Uh, je moet zelf de knop omzetten. Er zijn heel vaak uh, theoretisch die ze hier vertellen. In ieder geval. Ik heb met uh, Blauw, een andere stemmer. Ik ben 24 kilo afgevallen met Moyaro. En uh, dat heeft me 2400 euro gekost. Ja, dat uh, heb ik wel uh, kunnen besparen op de boodschappen. Ja, dat snap ik. Ja, ja dus dat, dus is dat nou, ook ja. wel, ja. Dit is, uh, dit is een dingetje, ja. We gaan ook binnenkort alles weer opnieuw inrichten met nieuwe uh, regering. Wat gaat er in het basispakket komen en wat wordt er uitgeflikkerd? Ja, ja ik, zeker. Het eigen risico ben ik wel voor om dat erin te laten, want... En als we geen eigen risico zou kunnen hebben... Ik denk ik dat het toch wel duurder wordt. Sowieso de premie. Maar hoeveel mensen gaan dan zich voor alles gaan behandelen... en dan van alles en nog wat. Ja. Dat moet je ook weer niet hebben. En ja. wil je het ook, hè? Want je hoort ook wel met die oost dat mensen dan stoppen dat in no-time dat het er weer aan zit of zo. En ja. Dat uh, spierwerfsel afneemt en dat krijg je niet meer terug. En zo, dat soort dingen. Ja, je of moet blijven die dingen, sporten ik, als, je, als je zoiets gaat doen, kijk eerst even hoe... Uh, de rest van, degene, van de gebruikers er na een jaar voor zit. Ja, het, het, er zijn heel veel van die medicijnen zijn nog niet helemaal goed dooronderzocht. Van nee. Wat zijn de bijwerkingen uiteindelijk op lange termijn? Ja, ja precies. Dus, maar goed, dat, ja, dat Ozempic schijnt wel gewoon een wondermiddel te zijn. Waardoor... Eigenlijk in je hoofd gebeurt er ook iets. Ja, daar zitten bijwerkingen bij hoor. Dus, ja. Uh, je... ja, maar goed, ik vind het wel mooi als het iets in je hoofd teweeg brengt. Dat je het niet alleen bezig bent van: oh, wat ga ik vanavond eten? En, oh, dat was ook zo lekker. En daar vind je dat, dat heb ik ook lekker houwers op daarover. Als je daar niet meer over nadenkt. Ja, je mag er wel over nadenken, maar je moet inderdaad gezonde keuzes maken. Dat, ja. dat is het. Want je hebt heel veel lekkere dingen die wel gezond zijn. Ja, maar ik denk over het algemeen dat je gewoon minder met eten moet bezighouden. Ja, ja, die, en dat ja je haalt uit je hoofd inderdaad. Ja. En dat, dat dat met zal... dat middel schijnt dat heel goed te zijn. Dus ja. dat is toch wel leuk. Uh, leuk, Nederlandse. Zit dat in? Ja. Ja, dus, uh, nou ja. Kom je nou met echt iets over eten weer? Ja, ik wel. <laughs> ja, dit is wel grappig. Want we ja. hebben het over eten per slotverrekening. En ja. volgens bakkers schijnt het zo dat de gemiddelde Nederlander 6,2 kilo brood in de klieko gooit. Nou, ik doe het niet. Jij doet het niet. Dus 6 zijn er... kilo? Ja, okay, 6,2 kilo. Ja. Dan denk ik van, nou, ik, ik doe het dan niet. Wie doet het dan wel allemaal? Maar ja, ze hebben dus voor ervoor gezorgd dat er nu oud brood verzameld wordt. En dan gaan ze dat oude brood, dat gaan ze dan. Uh, in de ovens doen. En dan wordt het vermalen tot paneermeel. En dat paneermeel wordt gefermenteerd. En dat product wordt toegevoegd aan bestaande oh ja. En daardoor bestaat een circulair broodje... voor de helft uit een restproduct van oud brood. Godverdamme, zit ik weer oud brood te eten? Je, ja, ja, ja, je weet het niet. Want dat moet wel op tijd gebeuren. Want als het al geschimmeld heeft... en ze dan ja. gaan, uh, hè. Ja, maar het dan gaan... Er wordt al jaren grappig. mee geëxperimenteerd... Ja. En uh, hier en daar wordt, uh, gebeurt het al. En uh, de, soms wordt het oude brood ook verwerkt tot een soort pasta van brood. Dat kan dan dienen als grondstof voor het fabriekspakket. Dus ik denk, van is dat, voor die, uh, is dat dan voor die uh, dingen die je met de kerst eet... Die, waar, waar die spijs in zit, weet je wel? Ja, die, nou, dat is ook wel niet ja, Het is wel natuurlijk heel goed, want uh, doordat je dit doet... bespaar je op grondstoffen en je vermindert de CO2-uitstoot... Ja, oké. Okay. Ik weet niet of... want het kost ook heel veel energie om dat weer om te zetten natuurlijk. Daar zou ook wel iets bij, ja. afval bij komen natuurlijk. Maar ja, ja, ja, dat, ja ik, je hoeft weer minder... Uh, land uh, uh, minder verbouwen om, om die grondstof te krijgen. Ja, ja. mijn tip is altijd thuis, altijd, haal een halfje uit de Friese vandaan en maak dat eerst op. En als ik merk dat ze anderen... dan ga ik het brood tussen het andere brood stoppen. het oude brood tussen dat... Doe je, brood, je dat? Dat zeg je één verse en één oude. Zo. En gewoon tussen elkaar dat je denkt, ja, nou ben je aan nieuw begonnen, maar het oude moet je eens En Dan doe ik het gewoon tussen dat nieuwe brood. Oh. Ja, kast. En dat werken ze niet? Op. Ja, het, het gaat altijd op. Dus ik bedoel, uh, misschien ja. gaat het dus een kostje op, maar dat zou niet veel zijn. Maar bij mij gaat er door. echt... Uh, nou, maximaal een half broodje in de week uh, doorheen. Ja, oké. Okay, en de rest daardoor. zit je zo uh, uh, ontbijt met muesli en kwark en dat soort dingen, weet je wel. Precies. Nou, goed. Um, ja, nou, het laatste plaatje voor negen uh, uur. Ja, de Crips. Hebben ja. we hier A Point to uh, a point Hard To Make. Ik denk dat is niet zo goed Nederlands, maar goed. Nee. all chances. <laughs> Your high rise risk apartment. Graffiti green across the car park.